De politie heeft tijdens een zoektocht in een sloot in Amsterdam... een Kalashnikov en een doorgeladen pistool gevonden. Gistermiddag vond de politie daar ook al een Kalashnikov. De politie denkt dat de wapens zijn gebruikt bij de schietpartij... in de Staatsliedenbuurt vorige week zaterdag. Daarbij werden twee mannen doodgeschoten. Drie wapens zijn naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd voor onderzoek. Het museum in Delft is vandaag voor de laatste keer open. Het museum gaat samen met het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg. Op de voormalige vliegbasis Soesterberg gaan de museums, musea samen een nieuw museum bouwen... dat in het najaar van 2014 opengaat. Het afgelopen jaar trok het museum 73.000 bezoekers en dat is een record.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 Dan nog het weer bewolkt en af en toe wat regen. Temperatuur rond een graad of negen. Morgen weinig verandering en na het weekeinde bewolkt en iets kouder. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie file naar de Rotterdamse Kuip vanwege een oefenwedstrijd daar over een half uur. Op de A16 Rotterdam naar Breda staat op de parallelbaan tussen het Terbrechtse plein en de afrit rotterdam Feyenoord 4 kilometer. Dit is Radio 1. Tros Auto Show. Presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. Ja, welkom bij de Tros Auto Show. Het autoprogramma Radio 1 en in dit nieuwe jaar 2013. Mooi ongeluk, straal. Ik ben Bas van Werven. Naast mij, zoals elke week. Carlo Bransen. Het, het, dacht, ik het autoprogramma op de publieke omroep, Zij bedoelen. Oh, dat is waar, ja. Ja, pakken die andere radio's er ook allemaal even bij. Dat dacht ik. Ja. Uh, beste wensen, luisteraars. He? Ja, tuurlijk. Toch? Ja, ik vind, ja, ik vind het altijd zo moeilijk als mensen dat wensen. Ja, nou, nee, maar je mag toch zeggen: van joh, doe het. Uh, hè? Ik ben toch weer vergeten dat we in het jaar zitten. koop een goede auto dit jaar. Hè? Ja, dat, dat is, is dat goed. dan weer wel. Ja, een belastingtechnisch verantwoorde auto. Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Want vandaag zou onze gast, staatssecretaris van Financiën Frans Weker zijn van de VVD. Eh, zou in de studio zitten, maar door onverwachte persoonlijke omstandigheden spreken we hem telefonisch. Ja. Dat doen we wat korter dan we normaal gesproken doen. Ja, uh, dat betekent wel dat hij uh, hier heel binnenkort wel in de studio zal zitten. En we gaan ook rijden met de Ford B-Max. Kan je doorheen duiken, zei ik al. Ja, dat is, dat is, de, de, de, de, op, op internet kun je ook zien hoe ze dat ja. gefilmd hebben. Ja, lijkt het lijkt mij over het dood, heen, hoor. <laughs> dood Maar Ik vraag je... me ook af wat je er aan hebt. Wat heb je aan die aan die, aan die, aan die, die anders open gaan? Niks. Niks. Maar je kan op de A1 kan je gewoon doen alsof het uh, Vietnam is... en je doet de schuifdeur open en je steekt je golftas naar buiten. Maar amsterdam is iets, ja, maar, ja. ja. Maar hij rijdt wel lekker. We gaan er straks mee rijden. We gaan ook uiteraard autonieuws doen in dit nieuwe jaar. Ja. Maar we beginnen uiteraard met meneer Wekers. Frans Wekers, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent zelf ook een auto liefhebber, geloof ik hè? volgens mij. Dat is toch zo? 504? Ja, zeker, of? ik hou wel van auto's. Ik, uh, ik heb zelf een, een oude Peugeot 504 uh, Cabrio. Aha. Dat zijn hele mooie auto's, ontworpen door Pininfarina, ja. uh, eind jaren 60. En als je daarmee over de Franse landwegen rijdt, dan voel je de Koninkrijk. Maar meneer Wekers, is dat dan een viercilinder of een zescilinder? Want dat moeten we natuurlijk als liefhebbers even vragen. hè? Dat snap ik. Dit is helaas een viercilinder. Oh. En, en, en heeft u een rode of een licht? Wat heeft u, een lichtblauw, een rode of een bruine? Ik heb een rode. Een rode, nou, dan wordt ja, het een hele komuil. Ferrari komuiden. rood zou ik zeggen. Ferrari rood, daar <laughs> zijn er meer van, de Wekers. <laughs> en hoe is met de roest? Want um, dat deden ze wel hè, in die tijd. Die, die heb ik niet kunnen ontdekken. Oh, oh. Nee, nou, dan bent nee. u ook wel. Hij staat natuurlijk ook wel keurig in de garage. Normaal gesproken komt hij er ook alleen maar uit als het, uh, als het niet regent, mm -hmm. maar uh, nou, een enkele keer wel. Hoeveel, en, uh, ja? een prima auto. Hoeveel en hoeveel kilometer rijdt u per jaar met die auto? Nou, niet zoveel. Een paar duizend kilometer denk ik. Ja. Uh, als, het, uh, als ik een paar dagen vrij heb in het voorjaar, dan vind ik het heerlijk om er mee naar Frankrijk te rijden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld langs de Loire, langs Sieke Stelen of uh, door de Bourgogne. Hij heeft een grote kofferbak, dus daar kan dan ook nog een doosje wijn in of een picknickmand. Uh, maar het is echt een uh, auto voor de hobby. Heerlijk, klinkt goed. Ja, nou bent u wat dat betreft uh, we hebben toch ook met een nieuw voorstel voor uh, aanpassing van de motorrijtuigenbelasting voor die, uh, die oude auto's. Uh, met name uh, als milieumaatregel, meneer Wekers. Uh. Ja. Want die dingen die, die stoten veel te veel viezerheid uit, hè? Nou, wat het, uh, het grote probleem is in Nederland... dat uh, vanwege de gunstige regeling voor oldtimers we zien dat er een aantal auto's die dan net de 25 jaar zijn gepasseerd... worden geïmporteerd. Hoeveel en zijn dat er precies uit... die oneigenlijk gebruik maken van die regeling? Ja, dat, dat, daar is die regeling eigenlijk niet voor bedoeld. Nee, maar is... ik vraag vooral naar aantallen. Hoeveel zijn dat er? Weet u dat? Heeft u die cijfers dat paraat? Ik, uh, dat heb ik zo even niet paraat, hmm. maar het gaat wel om uh, uh, forse aantallen... En je ziet dat het uh, eigenlijk in de afgelopen paar jaar enorm is toegenomen. Ja, als, maar als ik, u, ik, kan, ik aan... ken de cijfers wel. Als we praten over auto's die 30 jaar en ouder zijn... dan zouden er uh, zo'n 3.800 auto's die uh, uh, uh, wegbelastingvrij worden. Dus ouder dan 30 jaar zijn die in, die in die vervuilende categorie vallen. Bent u niet wetgeving aan het maken voor helemaal niks? Voor een heel klein beetje? Nou, als, het, als je het om, uh, over dat soort aantallen hebt, dan zou je zeggen, ja, daar ja. gaat het nergens over, dat Precies. ben ik niet met u eens. Maar wat we zien is echt auto's die net 25 jaar zijn, uh, die dan worden geïmporteerd uit uh, met name Duitsland. Dat zijn oude Mercedesen, dat zijn, uh, dat zijn uh, oude Golfjes, uh, et cetera, en uh, die uh, rijden behoorlijk uh, veel op de weg. Ja. En daar gaat het om. Die stoten nogal wat uit. En uh, de collega van uh, Infrastructuur en Milieu die is eigenlijk al een hele tijd aan het aandringen om uh, juist die auto's voor de weg te weren. Ja. De kunst is nu om um, een goede balans te vinden om zeg maar, de hobbyauto te ontzien en de auto die echt dagelijks gebruik maakt van de weg... die gewoon netjes mee te laten betalen. Maar meneer, meneer Wekers, daar, daar hebben natuurlijk allerlei partijen... en ik neem aan ook u over nagedacht van... hoe kun je die, hoe kun je die moeilijke categorie nou vangen? En nou las ik laatst dat de Knak die heeft uh, voorgesteld... om bij benzineauto's een leeftijdsminimum uh, van 30 jaar... en voor diesels 35 jaar voor te stellen. Dat lijkt een hele goede greep van de Knak, maar... Is dat, is dat bij u ook gevallen, dat idee? Nou, nog niet helemaal. Uh, de ambtenaren van het ministerie van Financiën zijn uh, nu heel, een heel aantal opties aan het uitwerken. Uh, we praten ook met, uh, uh, met de branche, we praten met uh, koepels, met uh, ook organisaties als de KNAK. En dan in de, het eerste kwartaal van, van dit jaar worden mij een aantal varianten voorgelegd. En uiteindelijk zal ik een keuze moeten maken die aan de Kamer moet voorleggen. Ja, en, en, en... Dus waar het mij in elk geval om gaat, is dat we. Uh, auto's die zeg maar dagelijks van de weg gebruik maken, dat we die netjes laten meebetalen. En dat uh, auto's die, uh, die zeg maar uh, uh, 20, 25 dagen per jaar van de weg gebruik maken in Nederland, ja, die moet je niet zwaar gaan belasten. Ja, ja nee, maar dan dan nu, ik, ik hoor u nu naar één variant al toebuigen van we gaan een soort, uh, soort, soort, soort strippenkaart, een soort meer dagenkaart maken. Maar dat is een enorme hoop administratie, veel makkelijker is. En dat doen we ook in de Europese landen om ons heen. Is 30 jaar een ideale grens? Dat is perfect. Ik hoef, kan u zo invoeren. Bent u morgen klaar? Valt er een heel klein beetje nog buiten wat wel onwijs gebruikt wordt? En u hoeft niet dat hele verhaal op te tuigen met kaarten, administraties, mensen die moeten aanstrepen. U moet controleren. Doe u zelf een werkers. Hak de knoop door 30 jaar, 35 jaar voor diesels klaar. <tiedertijd> Nou, ik wil toch uh, aan, bez aan, aan... U aan wil toch werk houden. Ik wil echt van de diverse varianten, echt alle tussen ja. en minnen op rijtje. Ja. Want uh, 30 jaar is dan ook weer arbitrair. Uh, dan, uh, wat we dan niet moeten hebben is dat, uh, dat we een hoos krijgen aan, uh, aan import van auto's... die net 30 jaar en één dag zijn. Ja. Waar het mij om gaat is dat we zeg maar het rijdend cultureel erfgoed dat we dat koesteren en dat we auto's die vaak voor de weg gebruik maken... dat we die netjes laten meebetalen. Nee, dat begrijp ik. Maar waarom waar, waar gaat u niet mee? Gewoon in het Europees idee wat andere landen ook doen. Dat is toch het makkelijkste en dat is toch het eerlijkste? Nou, goed, er, er wordt natuurlijk ook een beeld gebracht hoe andere landen hiermee omgaan. Ja. En ik ben het met u eens, we moeten niet een systeem hebben dat administratief erg ingewikkeld is. Het ja. moet ook door de belastingdienst goed uit te voeren zijn. Tegelijkertijd, uh, iedereen heeft tegenwoordig een, uh, een, een, een mobiele telefoon of een iPad of een computer... dat je met één druk op de knop kunt laten weten, nou, vandaag maak ik gebruik van mijn auto... En uh, dat wordt dan keurig netjes uh, geregistreerd. En nou, wellicht dat we ook aan kunnen haken hm. bij ontwikkelingen in de verzekeringsbranche. Ja. Dus uh, geloof me, er komt een goede oplossing. Maar daarvoor wil ik echt... Uh, verschillende alternatieven naast elkaar hebben. Voorzien van alle plussen en minnen. En dan kom ik dat graag bij u in de studio uitleggen dat is waarom mooi. ik de keuze heb gemaakt die ik dan heb gemaakt. Die, die afstand staat, meneer Wekers. Maar ik, de één ding: we hebben natuurlijk op, op, op de sociale media, Facebook en Twitter en zo gemeld dat u vandaag de gast zou zijn in Trols Autoshow. Ja. En toen, toen kwamen er zoveel reacties van: laat meneer Wekers in godsnaam. Iets, iets verzinnen wat ons duidelijkheid geeft en wat ons richting geeft. Want we, we, we, we zwalken nu echt alle kanten op. En niet zozeer ten aanzien van die motorrijtuigenbelasting en dergelijke... maar ook met betrekking tot de bijtellingsregels en dergelijke. Duidelijkheid, duidelijkheid. Ook al is het ongunstig, maar in ieder geval vertel... welke kant iedereen op moet denken. Bent u daar ook zich van bewust dat dat, dat, dat blijkbaar zo, gro zo belangrijk speelt... binnen de branche en dergelijke? Zeker, zeker. Uh, kijk, als mensen een auto kopen, dat is toch uh, na het huis is dat de grootste aanschaf die iemand uh, zich permitteert. Dus dat betekent dat je dan natuurlijk wil weten voor wat zijn de fiscale gevolgen. Ja. Toen ik uh, zo'n anderhalf jaar geleden de autobrief uitbracht en uh, de fiscale regels bijstelde... heb ik ook gezegd, ik wil dat uh, vastleggen voor de komende vijf jaar. En ik wil ook dat wanneer gaandeweg de uh, uitstootnormen worden bijgesteld... Dat die worden aangescherpt dat mensen die eenmaal een auto hebben, dat die ook ervan verzekerd kunnen zijn dat ze vijf jaar lang ook dezelfde bijtelling zullen hebben. Precies. En dat niet in een duurdere categorie komen. Ja. Dus ik ben me daar zeer van bewust. Tegelijkertijd zie ik in de sfeer van de bijtelling toch nog een... Uh, nog iets wat je als onrechtvaardig zou kunnen aanmerken. Ja. Dat wanneer iemand een auto van de zaak heeft en hij rijdt uh, net ietsje meer dan 500 kilometer, dan betaalt hij de hoofdprijs. Ja. Uh, iemand die heel veel uh, uh, privé rijdt met de auto van de zaak, ja, die betaalt hetzelfde. Wat ik dit jaar wil gaan uh, onderzoeken, is te kijken of we niet een gestaffelde bijtelling kunnen ontwerpen. En dat wil ik ook samen met de branche doen. Een, samen gestaffelde, doen. een gestaffelde bijtelling, dat is nieuws. Dat is, dat is zeker nieuws. Uh, ik heb hem ook nog niet ontworpen. Ik speelde al met die gedachte een jaar geleden. De leasebranche, de autobranche was daar ook wel uh, van gecharmeerd van dat idee. En we hebben gezegd, we gaan dat samen uitwerken. Want ik wil ook graag iets ontwerpen dat uh, kan rekenen op draagvlak in de samenleving. Op draagvlak bij de, bij de autoliefhebber en de autobranche. Alleen, daar kwam toen die beide forensetaks tussendoor. Mm -hmm. En toen hebben we de gestaffelde bijtelling maar eens even gelaten uh, voor wat het was. Ja. Nou, ik ben erg blij dat interagereakkoord is afgesproken dat er geen forensetaks komt. Dat er ook geen kilometerheffing komt. En dat betekent dat voor mij de weg weer uh, vrij is om uh, samen met uh, het autobedrijfsleven te kijken naar een wat meer faire uh, bijtellingsregeling. En dat betekent gewoon, naarmate je meer zelf gaat rijden, ga je iets meer bijtelling betalen? Hè? Precies, ja. Ja. Nou, Dan nog iets naar het andere, hè. die bijtelling die 0% bijt... in regel voor elektrische auto's of hybrides die we nu ja. hebben. Wij worden allemaal collectief ingehaald met 160 door uh, Priussen. Er zijn ook laatst mooie uh, uh, uh, cijfers weer uitgekomen... dat dat toch de auto's zijn die meestal benzine tanken... en niet aan de elektra hangen. Moet u daar niet iets wat op verzinnen, meneer Wekers? Dat als we het nou toch over oneigen gebruik gaan hebben... dan moeten we dat misschien ook eens aanpakken. We zijn er nu toch... Ja. We hebben de, uh, de grens voor die nul bijtelling, die hebben we gelegd op uh, 50 gram CO2 uitstoot. Ja. En dat betekent dat zeg maar de pure elektrische auto's, maar ja. ook de auto's met een range extender, dat ja. die uh, uh, daarvoor kwalificeren. Ja, dat weet ik maar niet. Maar, maar... in de praktijk gaan die nooit elektriciteit uh, opladen, maar die gooien gewoon benzine in zo'n ding. Want die hebben wel die bijtelling en daarna wordt toch niet meer gecontroleerd of je ja. 50 of 500 gram uitstoot. Nou ja, dat is, het, dat is natuurlijk het vervelende van de, uh, de meettechnieken waar dat we ons uh, ja. nu op moeten baseren. Ja. Uh, de collega van Infrastructuur en Milieu is bezig met een, uh, met een onderzoek te laten uitvoeren. TNO oh. voert dat uit. Want uiteindelijk schieten we alleen maar wat meer op als je zegt van nou, de, de, de normen, de grenzen die we stellen, ja, dat moet ook echt de werkelijkheid uh, weergeven. Precies, zien. ja. Ten aanzien van de semi-elektrische auto's en de elektrische auto's kan ik wel melden dat de nulbijtelling, dat die vervalt bij 1 januari 2014. Ja. De en dan wordt het een 7% bijtelling. Ja. Dus natuurlijk nog een buitengewoon geringe bijtelling. Maar dan gaan ook de gebruikers van die auto's, althans de, degenen die een nieuwe auto kopen na die datum, die gaan dan de 7% bijtelling betalen. Ja. Mensen die eenmaal een uh, auto hebben gekocht. Die houden in elk geval gedurende een jaar of vijf... de uh, bijtelling die was afgesproken die was, in de ja. wet... op het moment van aankoop. Dat oh, lijkt ja. me ook wel ver. Hm. Nog een hele hoop denkwerk te verrichten, meneer Wekers, hè, de komende tijd. En nogmaals, we komen graag met die, uh, met die motorrijtuigbelasting voor klassiekers. Ja, daar moet u nog echt even goed over slaan. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Ik heb er zelf ook twee. Ik wou er graag mee blijven rijden als u het niet erg vindt. Welke heeft u al zitten vrijgemaakt? Nou, ik heb een hele oude uh, Porsche uh, 912, een viercilindertje met lage uitstoot uit 1966. Die komt heel af en toe buiten als het zonnetje schijnt. En het is mooi weer om de haren te laten wapperen. Ook een rode, weet je wat u ook heeft. En ik heb een iets nieuwere. Maar geen diesels, stoot niks uit, alleen maar voor de lol. En dat geldt voor heel veel mensen. Uh, nog een nog, andere vraag. Waarom belast u eigenlijk mensen die een, een boot hebben uh, van zeven meter of langer met een dieselmotor erin niet? U brengt me op een idee. Nou, dacht ik, daar komt een rommel daar je, uit, kan ik u melden. We hebben berekend, daar kun je 200 miljoen mee ophalen. Dat is 50 miljoen meer dan die hobbyauto's aanpakken. Dat is een ideetje. Ja. Het uh, is een idee. Ja. Uh, ik, uh, ik weet uit de tijd dat ik in de Kamer... Uh, dat ik nog zelf nog Kamerlid was... Ja. Dat, het, dat dit idee uh, vaker is geopperd. Precies. En uh, uh, het staat me niet meer helemaal bij... waarom dat het uiteindelijk van de hand is gewezen. Ja. Uh, uh, misschien was het omdat het buitengewoon bewerkelijk was... om die belasting te gaan invoeren. Ja. Uh, maar wie weet... Ik heb in elk geval geen voornemen. Nee. Uh, er staat ook geen voornemen in het regeerakkoord. Want het regeerakkoord staat wel... ...dat uh, de alltimers ja. de bedoeling daarvan is de alltimers die vaak op de weg komen... ...dat die wel belast gaan ja. worden. Ik ben gehouden om het regeerakkoord uit te voeren, ja. maar ik wil het doen op een hele gebalanceerde manier... Ja. ...zodat de echte hobbyauto toch ook van nou. tijd tot tijd in het Nederlandse straatbeeld blijft. Ik ja. vind dat zo prachtig. Dat we u tegenkomen met picknickmand uh, uh, op weg naar Frankrijk, dat is een hele mooie effect. Mooie dan gaan we de andere goede voornemen voor 2014 toch die bootjes eens een keer moeten, moeten gaan, ja. gaan bekijken, meneer Wekers. <laughs> het is een, het is een, dit is de tijd van goede voornemens. Gewoon doen. Uw ambtenaren worden blij. 50 miljoen meer. Dat is gewoon goed. Dank u wel, Frans Wekers. En ja, tot binnenkort in de studio. Tot binnenkort. Tot ziens. Oké, okay, tot ziens. Carlo, het nieuws. Ja, nou, voor zover nog nieuws te geven is... want meneer Wekers, die ging, hij ging lekker, zomaar zeggen. Mm -hmm. Ja. Goed hey. dat wij geen botenshow maken. Het <coughs> is heel goed, oh, want geen die in Nederland... die zit al zo in slop... Ja. Dacht, dit zou wel het laatste duwtje kunnen zijn ja. wat je nu net gegeven hebt. Carlo. Ja. Wat heb je meegenomen? Ik nou, zie ik, nieuws? Ja, er is veel nieuws. Um, ik ga er even snel doorheen, want de tijd vliegt. Hè, wij zouden maar heel even met meneer Wekers praten, maar mm -hmm. ik dat doet nog aan toe. Um, de Audi Q5 is het gamma uitgebreid en de meest spectaculaire daarvan, We daar houden wij van, van spectaculaire auto's, voor zover dat in <coughs> combinatie met een Audi Q5 kan zijn, wordt mm -hmm. dat de SQ5 TDI. He, dat is gewoon zo'n zo ja, middenklasse suf, zou ik maar zeggen. Maar ja. dan met de V op het eind. 313 pk. 5,1 seconde naar 180.000 pikies. Maar dan heb je wel een auto... Als je daar een caravan achter hangt... He, en je geeft gas... Ja, je de onder dan heb je de dissel gewoon nog bij ja. je. Uh, aan het eind van de straat. Ja. De caravan staat nog gewoon voor je woning. Ja, met alles vullen. Dus als dat is nee, leuk. Er komen nog, nog meer versies aan toe. Het wordt gewoon weer eventjes uh, opgesmoekt. Dan tot mijn... Plezier, mag ik wel zeggen. Mm -hmm. Ik ben niet enorm into Japanse auto's. Alhoewel er wel hele leuke tussen zitten. Eén daarvan is de Honda S2000. Ja, Dat's, dat is een leuk sport. Kenners, ja, die kenners kennen absoluut. de wagen. Uh, op papier helemaal niet zoveel pk's en dergelijke. Maar... Ja, als je een beetje in, de auto, in het concept... Oh, ik zag er net weer eentje staan bij Cabrioland in Den Haag. Een waanzinnig mooi autootje ja, eigenlijk. mooi ja, Heel zeldzaam. En een, en een heel mooi motortje. Dat is een heel hoog Honda-motortje. Exact. 85 9000 duizend ja, uh, toeren, onvoorstelbaar snel. Oh, mooi, hoor. Nou, die auto die wordt waarschijnlijk vervangen. Hij is uit productie gegaan, maar waarschijnlijk... Want er, ze hebben waar Honda dus ja. in Japan op een show een concept neergezet voor een nieuwe S2000. Dat is, zullen de autofonaten beamen goed nieuws. En, en ziet dat er goed uit ook? Ja, best wel. hij is ja? iets, iets afgeronder. De, de, de huidige is nogal vierkant. Ik vind ja. dat mooi. Jij ook. He, daarom rijd ik ook Volvo. Maar um, ja, hij is wat afgeronder en dergelijke. Ja. Maar nog steeds mooi dingetje. Dank je wel. Leuk. Jij bent ook wel ronder. Uh, nee, uh, het Lauman Museum in Wassenaar. Ja. Vlak bij jouw mm -hmm. woonplaats. Uh, Bastiaan. Ja, de Zilberpfeiler. Ja. De vijf, ik geloof dat ze de vijf hebben staan. Dus het is dan niet zo dat je een zee van, van, van voormalige Zilveren. vooroorlogse sigaren, race sigaren ziet staan. Maar dat, dat zijn de Zilberpfeiler, de oude Unions, Mercedes uit die tijd. Ja. Uit de verkeerde tijd, hè? Nou, ja, daarvoor, ja. Nog, daarvoor nog ook nog. Voor hè? 33? Ja, nou, oh, ja, ja. nou ja, rond die koers. Nee, maar in ieder geval, vijf daarvan... Uh, die zijn nu door Evert Lauman naar Den Haag gehaald. En dat heeft inmiddels, geloof ik... iets van 25.000 extra bezoekers getrokken. Ja. Dus die tentoonstelling van die auto's... is verlengd tot en met 3 februari. Nee, dus nog een week of 4, hè. 3 A4, zou mm -hmm. ik maar zeggen. Uh, Focus Online, onze collega's uit Duitsland... die hebben onderzocht hoe het zit met de kortingen die op auto's worden gegeven. Nieuwe auto's, gewoon gloednieuwe ja. golfjes, alles erop en eraan. En nou, dat is natuurlijk in het vorige jaar behoorlijk opgelopen allemaal. Oplopen tot, zeg maar, boe, er gingen zelfs nieuwe golfjes weg voor 17, 18 procent korting. Is veel op een hele nieuwe auto. Ja. Maar die zeggen van jongens, uh, heel jammer voor de branche, maar de beste tijd voor korting en zo, die moet nog komen. Want, en dan hebben ze allerlei redenen voor aanvoer, noem maar op, en, en, en dat soort dingen en zo. Dus, dus autokopers... Wacht nog even. Nou, wacht nog even. gaan in ieder geval nu op pad, want het is nu al gouden tijd. Maar voel je niet verplicht om nu binnen nu in een week zaken te doen, mm -hmm. want het kan voorlopig nog wel eventjes. Dan hebben we volgende week in Maastricht, in het Mac, de beurs Interclassics, een topmobiel. Ja, dat is leuk. Is een leuke beurs. Ja. Uh, 11, 12 en 13 januari. 1, uh, dit jaar heel veel uh, aandacht voor Aston Martin. Uh, Bugatti staat er in de stoplicht. Uh, in in, de, stoplicht, in dus. de stoplichting. Nou, misschien ook wel. Maar ja. in ieder geval, een van de nieuwe Zabijker's highlights... highlights waar we ze heel trots op zijn, want ook heel bijzonder... is dat ze een van de vijf gebouwde Bugatti type 32 hebben staan. Ja. Met andere woorden... Ik zou niet weten, als ik erover struikelde, of het type 32 is. Bart. Ja, Jij moet wel? je zo'n ding beschrijven. Het is een soort strijkeizelachtig ding. Oh, ja? Ja, heel bijzonder. een ding. Heel bijzonder. Mm. Uh, sommige Porsches lijken erop. Uh, dan uh, bestaat het fenomeen minivan 30 jaar? Ja, joh. Wat was de eerste minivan? Dat was de minivan met die klapdeurtjes aan de achterkant. Wat was de nieuwe minivan? Wat de, was eerste? de eerste minivan was een Clubman. Nee, ja. Nee, grote personenbusjes bedoel ik. Minivan. Oh, eerste mini. Ik dacht in mini van. Nee, ja. De je had ook gekund. Ja. Cadillac of minivans. Nee, ik De. De. De. De. De. de, de, de Bully, als Deutschland. Ja, dat, dat, dat is dan wel weer te veel een bus om een minivan te kunnen zijn. Nee, dat is een minivan. Nee, iedereen denkt dat is of de Chrysler Voyager of de, of de Renault Espace. Nee. Ah, ah, al twee jaar eerder reden daar gewoon rond de nu al legendarische Nissan Prairie. Weet oh je nog? God. Over schuifdeuren gesproken. Nou, joh. Ja. En trouwens ook de Mitsubishi Space en die reed toen ook al. Ja. Maar goed, dus het is 30 jaar. Wint dat het van een uh, Renault-spaas? Nee, we dat niet. Ik vind nu dat we gewoon nu moeten kiezen, collectief, ook op een Bully T2 of T1. Kon je kamperen, rijden, minibussen, zat ook een schuifdoor op. Laten we nou even wel wezen. Dat is gewoon een Nederlandse uitvinding van de oude PON uit de jaren 60. En dan gaat niet meneer Nissan Harry mee lopen met deze eer. Echt niet, dat doen we niet. Dus jij We zult de Volkswagen uitroepen tot ja, eerste ja, Boelie. Ja, nou, ja, niet dus, want dan heb ik okay. nog de eerste Fiat Multipla voor je. je, je? tros.nl. Stemt u even tegen, meneer Brandsen. als u voor de Volkswagen Booley bent... als officieel 2013 verkozen minivan ja. of, the, the, the, the, of all edges? Fiat ja? Multipla, jaren daarvoor al. Nee. Nee. <lacht> hey, uh, meer dan 500.000 auto's verkocht Zak. Ja? in 2012. Ja, dat is weinig. veel. Nee, joh. Nou, 500.000 is best veel, hoor. Nee, joh. Oh. Juist ja, als je betalen moet, maar het is minder dan anders, toch? In de, in, de, in de rubriek Bas weet het beter. Kom er maar in, Bas. Ik Vertel. heb er nog eentje. Nee, 500.000 hey. auto's in 2012 ja? is een nieuwsfeit. Is veel auto's. Maar heel klein. En dan zit dan een verhaal aan vast. Ik bereid dit programma kom voor, maar, nou, Bas. Kom. Waarom praat je daar overheen? Omdat we er heel weinig tijd hebben. Nee, vijf. We, we, we, ja, pff, het is wel goed. Ja. Meer dan een half miljoen auto's. Iedereen ja. zei van wow, dan gaat het toch eigenlijk hartstikke goed in Nederland. Ja, dus niet hè. Want al die autootjes, die zijn verkocht. Nee, laat ik het anders zeggen. Vroeger had je de man kocht de auto, de vrouw koos de kleur. En dan werd er een. Dan werd daar een keuze op gebaseerd. Ja. Nou, nu is het dus de Belastingdienst die meebeslist. Mm -hmm. Meneer Wekers, die we hier in het begin hadden. Mm -hmm. Dus er worden nu alleen nog al maar 14%-auto's, 0%-bijtelling... en dat soort auto's naarigheid worden verkocht. En dat maakt dat we tot die half miljoen komen. Ja. Maar Het is een hele trieste lijst. -outjes. Maar het is een daling van 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Maar ja, 9,6. Ja, dat klopt. zeg ik, dus is het gewoon helemaal niet goed. Die en volgend jaar? Jezus, dat wil volgend ik zeggen. Jaar. De tijd. Ja? Volgend jaar. Ja. Wordt ja. het allemaal beter. Nee, vorig jaar was een recordjaar, Bas. Dus Hierbij ja. ga jij bij niet oh. onder tafel willen. Ja, okay. Volgend jaar tussen de 440.000 en de 480.000. Ja, dat is nog minder. Okay. Heel goed. Dat zie je goed. Voordat we gaan rijden, heb ik nog een nieuwtje voor jou. D Dames en heren, kijkt u even op de webcam ja. nu. Want Bas heeft volgende... zijn ja. ja. koptelefoon verzet. En ja. dat heeft een heel aardig resultaat. Nee, afblijf. Heb ik kodde haar? Ja. <laughs> ja. Je hebt een bad airday, zou ik zeggen. Maar het heb je goed Luister, er is een keukenboer die gaat samen met een autohandelaar. Oh. Mandenmakers Keukens ja. gaat samen met Van Mosselgroep een leasebedrijf opzetten. Oh. En ik dacht, ik zie hele nieuwe markten. Ik vind het schokkend nieuws. Ik Echt, vind schokkend auto's even. als keukenkasten. In plaats van uh, dashboards gewoon een aanrechtblad. Uh, je kan je eigen autoshow koffiemok afwassen in je eigen auto. Is toch fantastisch? Je kan de kleuren van de deurtjes uitzoeken. En je zet een nieuwe handgreep op als je dat wil. Een magnetron in plaats van een dashboardkastje. Ja. Is toch fantastisch? Afzuigkampen. Ja, Geweldig. Een Is, vierpits uh, onder, uh, de, onder de onder de klep. Ik, Helemaal goed. Ik, ik, kom, ik vond er, het kom, er, kom er in godsnaam in, want je zit er zonder tekst. Hè? Kom maar. Ik zit niet zonder tekst, we gaan het rijimpressioneren. Dus je horen. bemax. En het is eigenlijk een, een, een heel klein MPVtje op basis van de Ford Fiesta. En dat is eigenlijk heel klein, maar hij is helemaal niet zo klein. Wat wel heel klein is, is het motortje. Dat is namelijk een 1 liter blokje. Hoor maar. Maar wel tot 6000 toeren in staat. En het is een 3-cilindertje. En een EcoBoost motor bovendien is dit de motor... die vorig jaar het predicaat Engine of the Year kreeg. 1 liter, 3-cilinder, turbootje erop en goed... Voor 120 pk. En voor, naast de twin-air van Fiat en Lancia... misschien wel het meest sexy motorgeluid. Buiten alles boven de 70.000 euro. Echt. Want dit maakt ontegt, zeg ik, gewoon een lekker brommetje. Verder heeft hij een hele hoop ruimte. Het is natuurlijk op de vloerplaat van de Fiesta, zou je zeggen. Nou, is het niet heel groot, maar kan je, kan je er ontzettend veel in kwijt. Groot kofferbak, het is een vierkant hutje... En met vijf stoelen erin. De gein is dat de deuren, net als de Opel Meriva... een beetje in hetzelfde segment... dat die op een aparte manier open kunnen. Nou, hoe is dat dan apart? Voorgaande deuren gewoon open... maar de twee achterdeuren die schuiven open langs de zijkant. Inderdaad, je mist die middenstijl tussen de voor- en achterstoelen. Daar staat altijd zo'n stukje zijkant auto... Dat blijft staan, hè? Dat, dat is die zijdrager. Maar die zit er dus niet in. En daardoor kun je eigenlijk heel makkelijk in en uitstappen. Dat is wel prettig. Doe je de deuren dicht, dan vormen die twee deuren die in elkaar haken... wel weer een B-stijl. En die is ultra breed. Want die moet het natuurlijk wel een beetje goed vast kunnen houden allemaal. En hij heeft de prijs gewonnen voor International Obliviated Accessory. Namelijk, je kan er geen navigatie op krijgen, standaard. Kom op, Ford! Nou, dat heeft Voort zich niet uh, uh, gelegen laten liggen. En hij wordt heel binnenkort ook leverbaar met de navigatieschermen. Zo, dat is ook weer uit de wereld. En dan natuurlijk de onvermijdelijke Autoshow koffiebeker test. Want staat de koffiebeker wel een beetje goed in zijn houder? Nou, ik probeer te rammelen. Muurvast zit hij. onze koffiebeker. Dan het verbruik. Hij staat op winterbanden, verbruikt altijd een beetje meer. Maar zelfs dan verbruikt hij toch wel aanzienlijk meer dan de 4,9 liter per 100 kilometer die de fabriek opgeeft. Want wij krijgen hem niet onder de 7,6. Nou, haal dan nou eens voor de winterbanden anderhalf af. En dan zitten we op 6,6 en een beetje. Dan zitten we toch nog steeds boven fabrieksopgaven. Al met al, lekkere auto, rijdt goed, mooie motor, zit heel erg lekker. Echt hulde, hulde voort voor de stoelen. En de prijs. Ja, hij is prettig geprijsd. En alles zit erop, behalve navigatie en een zesde versnelling. Hè? Nou, punt één kunnen we aftikken. Maar punt twee, jongens, hang er even een zes bij. Alsjeblieft. Ik heb jou, Bas, ik heb jou zelden zo los horen gaan over een auto. Ja, Laat staan over een bus. Lekker busje. met vertuwing. Hulde, lekker, rijdt goed. Ja, hulde, nou ja. Pfff. K K ja, je gaat het nog een keer over een missal Leaf roepen als ze maar nee, eigenlijk. Genoeg nee, nee, zijn. nee, nee, nee. nee. Hey, ik heb nog twee dienstmededelingen. Heel kort. Ja. ja. De nieuwe Corvette is aan het opduiken. Begin dit, begin dit jaar staat er op de Autoshow van Detroit. Dat is nu deze dagen, deze weken, een nieuwe corvette. En dat is de zevende in successie. En het merk of ja, het type eigenlijk, de ultimate. American Sports Car ja. bestaat nu op de kop af 60 jaar. Want hij werd geïntroduceerd in het Waldorf Astoria in 1953. Ja. Dan als laatste de Bentley Continental GT Speed is geïntroduceerd. Mm -hmm. Dat is dus een open Bentley met alles erop en eraan. 326 km per uur. En ja. excuses aan mijn collega-hoofd. Over je haar kwijt. Nou, want... Met ja. boterblad, want die zegt kappen met die flauwe kolombooten. Nee, moet hij doen, Vekers. Het dus ja, is jouw schuld. 200 de... miljoen. Volgende week zijn we dan niet, want er wordt geschaatst ja. in Herenveen. het EK Allround. Dat is zonder motoren. Wil u afkikken? Gewoon naar de website gaan. Dan doen we daar misschien nog wat heel erg leuks. Straks de collega's van Opium hier verder. Dit was het voor deze week. Autoshow.tros.nl. Voor uw reactie op de minivan. Eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Tot volgende week. Radio 1. Het NOS Journaal. De ontstreden neuroloog Janse Steur is ontslagen bij het ziekenhuis in Duitsland waar hij werkte. Het ziekenhuis in Helbron zegt in de verklaring dat het pas gisteren na de ophef in Nederland achter de voorgeschiedenis van Janse Steur kwam. Samenwerking is toen direct verbroken. Janse Steur werkte er sinds 2011. Voor zover het ziekenhuis heeft kunnen nagaan, heeft Janse Steur in Helbron geen foute diagnoses gesteld. Je ja, kon het net horen in de Trost Auto show Staatssecretaris Wekers wil de fiscale bijtelling voor personenauto's aanpassen. Hij wil een proportionele bijtelling invoeren, een gestaffelde bijtelling. Nu is het zo dat iedereen die met een auto van de zaak... meer dan 500 privékilometers rijdt, de bijtelling betaalt.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 Goedemiddag, Opium live vanuit Carré in Amsterdam. Het kerstcircus draaft hier nog even door in de grote zaal. Wij houden hier in de amstel onze eigen nieuwjaarsreceptie. Uiteraard ook al het beste gewenst namens de redactie van Opium. Wat en wie hebben we vandaag voor u in de aanbieding? Martine voor de Remco Vrijdag over hun spetterende voorstelling Hulphond. Schrijft de vrouwtje Tuinman. die komt ons uitleggen wat de rouwclub uit de titel van haar roman is. Karit die verklaart waarom Opu Withof in het Vrije Schaap toch niet dood is. En schrijver PF Tomees over de fanclubdag rond zijn vriend en favoriete romanpersonage J. Kessels. Maarten van Roosendaal in De Bus, die een trein blijkt te zijn. 80 seconden latent talent, de virtuele vitrine en een geridderde superster. Als muzikaal act Mathilde Santing. Trouble, maker, promise, breaker, romance. Ja, voor nu, dan even. Straks drie heel eigen nummers. En uiteraard houden we op de hoogte van het schaatsen in Groningen. U kunt reageren op opium.afro.nl of twitteren naar hekje, opiumafro of hekje Hans. Opium. Ja, 1 januari 2013, net achter de rug. Die datum die stond bij veel culturele instellingen zwart omrand in de agenda. Sommige, zoals de Rijksacademie en het Stedelijk Museum in Amsterdam... die moeten stevig inkrimpen. Anderen, zoals het Onafhankelijk Toneel en het Theaterinstituut... die uh, zien we helemaal niet meer terug. Ook danshuisstation Zuid uit Tilburg bestaat niet meer. Maar directeur Mark Flemings is al een uh, bijzonder nieuw project gestart. Meneer Vlemmings, goedemiddag. Goedemiddag. Even de, ja, de, de, de harde cijfers. Waarom bestaat uw dansgezelschap niet meer? Nou, de gezelschap is zeven jaar geleden mogen beginnen op initiatief van het ministerie. En datzelfde ja. ministerie heeft nu besloten de subsidie volledig uh, stil te zetten, stop te zetten. Ja. Dus we kunnen niet meer onze verplichtingen nakomen, onze ideale naastgeven en onze kwaliteit behouden. Ja, dat, dat, Helaas, is, dat is heel zuur hè? Ja, dat is zeer zuur, zeker omdat je zo kort in bouw bent aan een prachtig nieuw initiatief. Dat dat zeer succesvol in mijn ogen is met mooie producties die zelfs genomineerd werden tot de beste productie van het afgelopen jaar. Ja, maar... En desondanks is het niet genoeg. Nee, en, uh, maar u en bent dat... er nog niet naar om uh, bij de pakken hier te zitten... want u heeft iets geheel uh, nieuws bedacht. Wat is het geworden? Ik, ben, ik heb een nieuwe organisatie gestart. Die heet Dance for Health. Waarbij ik uh, mijn in mijn persoonlijke leven zijn twee dingen bij elkaar gekomen. Namelijk aan de ene kant mijn passie voor de dans... Mm -hmm. en aan de andere kant helaas mijn 3F heeft vastgestelde uh, diagnose... de ziekte van Parkinson. Die twee heeft u um, gecombineerd en daar heeft u iets moois mee gedaan? Die twee dingen hebben we gecombineerd door um, uh, uh, in Tilburg en in Rotterdam breed uh, lessen te starten, specifieke danslessen ontwikkeld... voor mensen met de ziekte van Parkinson. Hey. Om hun fysiekaliteit, um, hun motoriek, hun balans enzovoort te verbeteren. Want, want heeft, dat voilà. een, heeft dat een gunstige uitwerking op, op Parkinson? Of is het alleen maar om de, de spieren los te houden? Nou, um, we werken samen met een uh, belangrijke neuroloog uit het Radboud ...die zelf aangeeft dat bewegen natuurlijk voor elk mens goed is... Yeah. ...voor mensen met de ziekte van Parkinson in het bijzonder. Omdat mm -hmm. het, dat het zelfs mogelijkerwijs, heel voorzichtig gezegd... ...dat kunnen bijdragen tot het um, vertragen, dan wel niet stabiliseren van de ziekte. Mm -hmm. Dat is niet bewezen, maar dat is wel iets wat we willen gaan onderzoeken. Yeah. En de uh, persoonlijke ervaringen van mijzelf en mijn dansers, zoals ik ze noem, mijn deelnemers... Yeah. Zijn ja, zodanig dat de dagelijkse handelingen. Uh, aanzienlijk verbeterd zijn. Zijn het ook specifieke. Uh, uh, ja, ik zou bijna zeggen. choreografieën die u. Uh, de, de, met de mensen oefent of doet? Um, we ma gebruiken materiaal uit. alle, alle disciplines van de, van de dans. van het ballet. tot moderne dans, jazzdans enzovoort. Mm -hmm. We uh, werken ook samen met. Uh, en althans willen dat gaan ontwikkelen, zoals ons voorbeeld is namelijk de Mark Morris Dance Center in New York. Yeah. Daar hebben ze tien jaar geleden al deze methode gestart. En daar wordt dansmateriaal uit de reguliere voorstellingen van een gezelschap yeah. vertaald naar de lessen voor de mensen met Parkinson. Om echt op het hoogst mogelijke interessante creatief niveau actief bezig te zijn met je lijf. Ja, zou het omgekeerd, behalve dan dat het goede oefeningen zijn... zou het ook nog tot een voorstelling kunnen leiden? Of is dat toch een, een, een stap te ver wellicht? Hm. Uh, zeker. Um, ik zelf ben, dat wel directeur van een danshuis. Mm -hmm. Maar heb, ben geen danser en ook geen choreograaf. Nee. Ik heb onlangs in uh, eind november mijn eerste optreden zelf gedaan. En ga ook met mijn dansers in Tilburg uh, werken aan een eerste performance. Maar dat zal nog wel een jaartje duren of zo. Ja. Dus zeker uh, gaat het over te komen... Dat houden we dan in de gaten. Dank u voor uw mooi verhaal, Mark Flemings van het voorheen dus het danshuis Station Zuid uit Tilburg. Danceforhealth.nl, dat is de site waarop u meer kunt vinden over dit initiatief. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. Nog 98 nachten wachten. Ja, 2013 wordt het jaar van het Rijksmuseum. Maar 2012 was dat ook al. Althans, volgens de Spatiepolitie. De Spatie in het nieuwe logo van het Rijks is namelijk gekozen tot de grootste spatieblunder van 2012. Meer dan 50% van de stemmen koos via de site spatiegebruik.nl voor het ontwerp van Irma Boom. Nog nooit eerder kreeg één spatie zoveel stemmen, zegt René Dings van het platform signalering Onjuist Spatiegebruik. Mensen vinden dat de goederen van ons nationale erfgoed zeg maar, zo'n fout met de Nederlandse taal toch niet mag maken. Wat ook een beetje wordt afgestraft, is dat destijds de directeur en de ontwerper de boel een beetje bagatelliseerden. En zeiden: nah, het is maar een halve spaatje. En dat vinden de stemmers dan ook weer uh, niet goed. Ze proberen het goed te praten, zijn er smoesjes bij achteraf. Maar uiteindelijk is het gewoon een spatiefout en het blijft een spatiefout. Hoewel pas vijf dagen jong zijn die eerste meldingen van onjuiste spatiegebruik in dit nieuwe jaar al binnengekomen. Bijvoorbeeld. Een bericht van Burgernet volgens mij, dus een sms die verstuurd werd door de politie. Met een oproep voor een blauwe Renault Clio met 40-jarige mannen. En ik zie dan meteen een beeld van 40 mannen met een feestgoedje op en een rolfluitje. Die met z'n veertig in een Renault Clio zitten. Terwijl het gewoon ging om twee mensen van 40 jaar, dus twee 40-jarige mannen. Goed en slecht nieuws op het gebied van censuur. Eerst het goede. In Turkije zijn vanaf vandaag 1100 boeken en kranten niet langer verboden. Jarenlang waren werken als het communistisch manifest van Marx, de duivelsverse van Rushdie en heel veel boeken over Koerden taboe. Nieuwe grondwet, vandaar. Overigens blijven 5000 titels verboden... dus nogal lange weg te gaan in Turkije. Dan het slechte nieuws. In India is een deel van een kunstwerk... van de Nederlander Jonas Staal overgeschilderd door de autoriteiten. Het werk New World Summit bestaat uit vlaggen... van organisaties als de IRA, PLO en de Tamil Tigers. Vrijheidstrijders hoor ik u zeggen. Nee, terroristen, zeggen de Indiase autoriteiten. Kunstenaar Jonas Staal vindt de actie eigenlijk niet zo heel erg. Dit is in die zin maakt zichtbaar op een visueel vlak... Spreekt de Indiaanse overheid zich duidelijk en openlijk uit tegen dat, in die, in die discussie, tegen die, tegen die organisaties? Dat zichtbaar maken is natuurlijk een belangrijk beginpunt voor de discussie die wij willen voeren. De Amerikaanse Senaat gaat onderzoek doen naar de makers van de Hollywoodfilm Zero Dark Thirty. Deze film gaat over de liquidatie van Osama Bin Laden. De Senaat wil weten of regisseur Catherine Bigelow toegang heeft gehad tot geheime informatie van de CIA. De film is toch al omstreden vanwege de martelscenes. Die suggereren volgens critici dat martelen is toegestaan omdat het effectief is. Dat schouwt ook een aantal politici in het verkeerde keelgat: senator en oud-presidentskandidaat John McCain. You when this movie that waterboarding and torture... Leidt naar informatie, die leidt dan tot de eliminatie van Osama bin Laden. Ja, maar dat is dus niet zo. Er is wel iemand gemarteld, maar dat leverde geen bruikbare informatie op. Zero Dark Thirty regisseur Catherine Bigelow won eerder zes Oscars met de Hurt Locker. De film is vanaf 24 januari in de Nederlandse bioscopen te zien. Herkent u deze melodie? Jawel. Het nummer Vienna van Ultra Fox, want daar gaat het om... is door de Britten gekozen als favoriete nummer 2 single aller tijden. Tuurlijk, bij ons is het een grote hit geworden. Maar in de Britse charts kwam het niet verder dan een tweede plaats. Bij het uitkomen van het nummer in 1981 werd... Vienna daarvan de nummer 1 positie in de hitlijsten gehouden... door up Your Face van Joe Dolce. Ja, over smaak valt te twisten. Andere nummers in de top 10 van net niet de eerste in de hitlijst... zijn American Pie van Don McLean, Wonderwall van Oasis en Penny Lane. Strawberry Fields van The Beatles. Dat werd de, toen dwars gezeten door Release Me van Engelbert Humberdink bij Uitkomen. Als de Fox voorman Mitch Jordi laat weten dat deze verkiezing laat zien... dat mensen goede muziek uiteindelijk altijd weten te waarderen. En tot zover zo het Opium Nieuwsoverzicht. Dit is Opium. Zo dadelijk praat ik met uh, Cari Tefse over de serie Het Schaap in Mokum... die uh, maandag van start gaat bij de KRO. Uh, maar eerst even de live muziek. Ja, ze stond al ontelbare keren op het podium. Deze zangeres won niet alleen in een uh, gouden harp en meerdere edisons... maar werd zelfs benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Ze toert momenteel langs de Nederlandse theaters met haar voorstelling Recital... en besloot met deze voorstelling een geheel nieuwe weg in te, sla te slaan... Ze schreef namelijk alle nummers zelf. En hier is ze met Maarten van der Ginte op gitaar, Mathilde Santi. Given a garden, given a gate. Given a warning, given too late. Given an apple, given a snake a heart given an ache given a midnight given a match given a surface given a scratch given a kitchen given a cook given my eye giving a look Take all the glasses Take all the drinks Take all the dramas Take all the shrinks You are a player Using you your tricks I am a junkie Given a fix Given a chance Given a choice Given the knowledge Given a voice Given the score Given a test Give it some time Give it a rest Take all my sorrow Take all my tears Take all your lies Take all your fears You take things too lightly And I take them too slow Take it from me You have to go Given a knife Given a blade Given a diamond, given a spade, given a king, given reversed. First you feel blessed, then you feel cursed. Given a reason, given a rhyme, given a mountain, Given a climb, given I'm stubborn, given I'm wrong, given I'm changing, given this song. Whoa. Wat heel interessant in Given eigen tekst uh, en muziek... Uh, samen met Maarten van der Grinten, die haar ook begeleidt op de gitaar. Mijn volgende gast is een, uh, een alleskunner. Schittert niet alleen op het witte doek. Nee, ze beschildert ze ook witte doeken. Kan presenteren, kan zingen. Is moeder, grootmoeder en jawel overgrootmoeder. En is een van lands meest geliefde tv-actrices. Dat is allemaal waar, hè, toch? Het is toch al hè? Het is wat die hele, hele waslijst, Cari <laughs> Welkom, fijn dat je er bent. Hallo. Bent u even in Nederland? Want u ziet u vaak in Spanje toch ook niet? Ja, maar oh. nee. Ja, wisselend. Wisselend? Ja. Maar, maar dit weer? Niet ja, van, een uh, beetje naar, hè? maar goed, ik ben ook bijna weer weg. Ja. Maar even hier nog voor de, de, de presentatie van het schaap, denk ik. Want ik denk ja, dat, dat moet wel. Ja, is dat zo? Moet ja, dat? we moeten even bij elkaar blijven. Er ja, ja. wordt ook uh, al om ingezet om, is. om uh, veel publiciteit te maken... natuurlijk voor die nieuwe serie die, die eraan komt. Ja. Uh, de serie Het schaap met de vijf poten gaat volgende week weer van start... maar heet dan Het schaap in Mokum want is terug in Amsterdam... waar het ja. al begon. Ja. ja. Het is een soort afronding, denk ik. Ja. Maar ja, we denken altijd dat het, er het niet zeggen. doorgaat. Hè? Ja, want het kan wel volgende keer weer heel ergens anders naartoe gaan, natuurlijk. Ja, ik weet het niet. Ik heb het gevoel, maar wie zegt dat het goed is? Uh, we gaan een film maken. Mm -hmm. En. Uh, ja, het terugkomen in, in Amsterdam, dat is toch wel weer thuiskomen. En dan, ja, dan is het klaar, denk ik. En dan ik. met die film zou je zeggen, dan is het echt ja, afgerond. Ja, dat is het echt wel... Uh... Ja, ja. Hoewel, dan heb je misschien Het Schaap 2, de film. Hè, of drie. Ja, weet ik veel. Nee. Maar we kunnen ook iets nieuws gaan doen. Ja, ja. zou je dat willen? Oh ja. Ja? Ja, met die groep wel. Met die groep? Oh, met ja. die groep. Ja, met, en vooral met de schrijver natuurlijk ook, maar ook met, met de collega's. Met Frank Houtappels. Mm -hmm. ja. Het is een heel bijzonder stelletje. Ja, wat, ma wat maakt het zo bijzonder? Um, de inbreng van al die mensen apart, denk ik. Die allemaal uh, hun vak goed verstaan. En het goed met elkaar kunnen vinden. Mm -hmm. En waardering voor elkaar hebben. En uh, nou, die brei van dat alles maakt dat het uh, bijzonder prettig is. Ja, dan hebben we natuurlijk Pierre Bokma als, als de, de gevierde acteur. Die dan ook goed lijkt te kunnen zingen. Georgina Verbaan. Uh, wie hebben we nog meer allemaal? Ja, uh, het, het zijn allemaal mensen uit verschillende hoeken van het vak. Ja. En uh, toch passen ze heel goed bij elkaar. Het ja. is een uh, Ja. Wat, wat, wat is uw bijdrage erin? Wat is uw kracht uh, die u inbrengt? Ja, ik denk wel veel Amsterdams sfeer. Maar verder... Ze um, hadden een oud mens nodig. <laughs> Ja, een ja. oud mens bovendien wat, wat, wat, wat dood uh, gaat en dan vervolgens ook weer tot leven komt. Want als ik het goed me herinner, is in de vorige serie is Opel Witte... of het karakter wat hij speelt, is, is overleden. Ja. Uh, heeft de geest gegeven, daar kunnen we nog even naar luisteren, hoe dat klonk toen. Het was. Jongens, mijn tijd was daar. Ik had het zelf niet door. Maar dat kwam wel vaker voor. Schatten het leven is te kort dis Ja, nou, je haalde ermee de eerste plaats in de top 2000. Je ja, dit goed hè? Ja, te ja, Knap, ja. ja. Maar, maar, maar goed, opa opoe Withof uh, uh, ging dood. Uh, wat, wat, wat, is er een soort uh, merkwaardige opstanding? Uh? Nee, het is zo... Um... We hadden al afgesproken dat als er weer nog iets zou komen... dat ik dan toch wel op een of andere manier er weer in zou zitten. En uh, we moesten alleen een beetje bedenken wat het dan was. Ja. Maar uiteindelijk is het geworden dat ik niet toegelaten word in de hemel. Omdat er nog iets af te maken valt beneden. Mm. En ik moet gewoon een beetje de boel in de gaten blijven houden. Hè? Die mensen, die, uh, ja. dat groepje. Als een als uh, zoiets. Yeah. Ja, maar het was wel zo dat ze mij helemaal niet herkende toen ik kwam. En, en dat is ook wel ingewikkeld. Maar dat is ook een uh, gr grappige bijkomstigheid. Ja, dat wordt dan gaandeweg wordt het dan wel weer duidelijk. Ja. Overigens, dat is wel opmerkelijk wat u zegt. Dat, het stond dus al vast dat u ook uh, als de serie door zou gaan... dat u er toch weer in zou zitten. Ja, het was zo. Ik werd opgebeld helemaal voor we die andere gingen doen. Mm -hmm. En zei ze, we hebben besloten dat je doodgaat. Fijn. Ze zei, oh leuk! <lacht> <lacht> maar toen meteen dacht ik... Oh god, dan dus ben ik eruit, dus ja. nee, nee, sprake van. In de dus. soop is dat het einde, dan ben je weer ja, weg. Maar ze hebben meteen beloofd dat als, als het uh, nog door zou gaan, dat ik er dan wel weer in zou zitten. Ja, nou ja, nou ja. Ook, ook, ik neem maar ook aan, elkaar, dat bedoel, dus is ook financieel wel interessant, want de schoorsteen moet natuurlijk gewoon roken, toch? <laughs> ja, ja. Ja, toch? Maar ik ben een pensionada. Ja, ja, maar, maar toch prettig als er elke maand nog wat geld binnenkomt. Oh ja, heel prettig. Neem ik aan. Ja, ja. ja. Uh, um, er is een, uh, een special gemaakt. Op je televisie uh, zendt die uit volgende week, 12 januari. Een special over u. Um, hoe, wie stuurt dat overigens dat die gemaakt werd? Ik weet dat het gemaakt werd, maar ik heb er verder dus niets mee. Nee, want zelf omdat ik heb antwoord, een he? paar foto's gegeven en we hebben wat zitten praten. En mm -hmm. dat is alles. En het voelt heel raar. Ja, het is net of je dan ook echt dood bent, lijkt me. Ah, nee, nee, zo heb ik nee? het niet opgevat. Okay, nee. Maar wel uh, dat men over mij gaat praten en zo mm. en, en dingen laat zien. Ik, en dat kiest voor ja, mij. Ja. Maar, uh, ik ben heel het gevoel nou ja, nee, ik heb wel vertrouwen. Ja. ja. Nou, laten we bijvoorbeeld eens naar gaan luisteren naar wat. We noemden hem net al, Frank Houtappels, de schrijver van Het Schaap. Wat hij uh, zegt over uw rol als opo. Opel. Opel Withoff, dat is een hele kleine rol. En op een gegeven moment hoorde ik van Kemna Casting dat ze Carrie voor die rol hadden gevraagd. En toen heb ik die rol meteen enorm uitgebreid, omdat ik al verschrikkelijk lang fan van ben. Al een heel lang fan van haar was, zei hij. Uh, uh, maar met, dat ging meteen door in de volgende fragment... want het is heel mooi in elkaar gemonteerd. Uh, ja, uh, dat is mooi. Want het, het begon dus ooit als een heel klein rolletje, kennelijk. Maar het dus, heeft dus echt een enorme uh, omvang gekregen. Ja, het is een beetje buiten mij omgegaan natuurlijk. Ja. Want... Uh... Ja, eerst uh, doet Frank het. Hè? En dan krijg ik het in handen. En ja. dan is het al groter. Ja, ja. ja, maar je moet het natuurlijk zelf, je moet het zelf ook invullen. Je moet er ja. ook wat van maken van zo'n rol, neem ik aan. Ja, al. ja kennelijk kunt u dat. Het is wel gegroeid. Het is wel gegroeid. Het, het, het was natuurlijk in beginsel... de eerste afleveringen die Eli Asse gemaakt had. Mm -hmm. En uh, die heeft Frank toen al bewerkt. En zo goed dat niemand wist... wat nou Eli precies ja. geschreven had en, en wat hij. Ja. Maar... Uh, ja, toen is die rol vanaf dat moment wel uh, uit gaan dijen. Ja, ja mooi, mooi, mooi, mooi om dat te zien ook. Om dat zelf mee te maken natuurlijk. Ja. Ja, ja. Maar ja, dat is eigenlijk bij CSA ook gebeurd. Ja, want dat, dat, daar kunnen we het nu al over hebben. Uh, Min Dobbelsteen heeft natuurlijk jaren gespeeld in, op televisie. Maar dat, dat is uh, uh, vertelde Nico Knappert ook op, op een... Uh, op een vreemde manier gegaan, want eigenlijk was dat helemaal niet de bedoeling dat die rol zo groot was. Hè? Nee. nee. Laten we even luisteren naar wat hij zegt. Zij ze heeft van die min heeft zij een rol gemaakt. Uh, dat, dat oversteeg eigenlijk alles. Want we begonnen zeggens, aan, met in de hoofdrol Sjaalkje Hoijmeijer. Als dokter Lili. Uh, na een jaar uh, hebben we gewoon gezegd: van nou, dat kan niet zo. En toen hebben we die vier rollen gelijkwaardig gemaakt. En daar heeft uh, Sjaalkje toen heel sportief op gereageerd. Ja. Als op een gegeven moment was. Ze, na de koningin, de populairste vrouw van Nederland, als Mien Dobbelsteen dan. Ja, dus Mien Dobbelsteen uh, heeft een beetje, of uh, heeft eigenlijk Sjoukie Hoijmaier een beetje weggespeeld. Niet expres. Niet expres. <laughs> ja, ja. Um... Het zijn veel uh, uh, terugkerende rollen. Want de Jantjes heeft u heel vaak gedaan. middelsteen ook veel in het theater ook nog gespeeld. Uh, het schaap nu een film, dan misschien komt er nog wel meer. Is, is, het, uh, is het een veilige gedachte om heel veel dezelfde rollen te spelen? Of, of nou, hoe werkt het dat? gaat een beetje vanzelf. Mm -hmm. Alleen bij de Jantjes is het zo dat ik de Jantjes zo'n verschrikkelijk leuk stuk vind. Leuk en interessant ook nog steeds. En uh, dat heb ik gewoon steeds willen doen. Mm -hmm. Alleen nu die laatste zit ik niet in. Omdat ik dacht, ja, nou moet het eens een keer afgelopen nou, klaar, Maar ja. uh, ik zat in de zaal en toen uh, had ik toch wel weer een soort... een uh, <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja, het is heel bijzonder. Uh, verschrikkelijk leuke liedjes. En, en een ouderwetse sfeer van toneelspelen ja. die zo leuk is. En ja. natuurlijk het Amsterdamse weer. Ja. Altijd. Maar is het ook een, een soort veilige keuze? Van, van de... Ik denk dat helemaal niet zo. Nee. Ik ben niet zo van veilig. Mm -hmm. Nee, ik doe eigenlijk heel graag dingen die uh, hartstikke nieuw zijn. Mm -hmm. Maar ja, als men daar uh, mij niet voor vraagt, dan heb ik pech. <laughs> Misschien. Nee, nee, niet gevraagd. Maar ik heb geen echte pech gehad hoor, nee, nee. in mijn leven. Want ik, ik heb verschrikkelijk veel uh, leuke dingen gedaan. Ja, staat er nog iets nieuws op stapel? Ja. Wat? Wil je daar iets over vertellen? Nou, ik heb gezegd dat ik niet meer op tournee wil. Maar um, ik ben nu toch wel bezig met een kleine tournee. Kijk eens aan. Ja. Maar, verder... maar ik wil het niet zeggen, want ik heb nog geen contract. Okay, en zo. Spannend. Maar nou, dat... ik kom wel terug om te vertellen wat Dat lijkt is. me een heel goed idee. Ja. Heel, heel erg bedankt, Caritef. Het schaapje om start aanstaande maandag om tien over tien op Nederland 1. Ja, het lijkt alweer uh, lang geleden, De champagne en oliebollen, terwijl het eigenlijk nog maar 5 januari is. Daarom doen we toch even wat vooruitblikjes in deze uitzending. Wat kunnen we verwachten dit culturele jaar? Opium vraagt experts om de highlights van 2013. Volkskrant recenseur... Gijsbert Kamer... ...over popmuziek. Het treurige nieuws van 2013. Lijkt me dat, uh, ik verwacht dat er een grote terugval in concertbezoek aan uh, de gewone clubs zal plaatsvinden. Omdat, uh, domweg omdat de concerten te duur zijn geworden. Je ziet dat heel veel Nederlandse bands het heel erg moeilijk hebben om in de clubs waar ze tot voorheen, uh, of althans vorig jaar nog makkelijk de zaal konden uitverkopen, de zaal half vol te krijgen. Dat heeft van alles te maken met de, de toenemende festivalisering. Uh, in, in de zomer zijn er veel te veel festivals... waardoor in het najaar en in het voorjaar de bands niet meer in de zalen kunnen spelen. En dat vind ik zeer treurig, want uh, de popcircuit is gebaat bij een heel levendig uh, zalencircuit. Nou, de belangrijkste naam die ik even wil noemen, al is het maar... omdat die uh, door allerlei kennis genoemd werd in de Volkskrant als zijn het grootste talent wat ons in 2013 te wachten staat... dat is Jacco Gardner. En Jacco Gardner is een jongen van 24 jaar... die wij nog helemaal niet kennen. Die gaat in februari een eerste album uitbrengen... dat volstaat met hele... Uh, uh, bijna symfonische barokpops, pop, zoals het heet. Heel erg op de jaren 60 gestoelde muziek. Waarin je de muziek van de zombies, uh, de Beatles en de Beach Boys heel erg terughoort. Het bijzondere van hem is dat niet alleen dat hij uh, hier in Nederland de plaat uitbrengt. want hij doet het namelijk in Amerika. Hij is in het buitenland al opgepikt. voordat hij in Nederland ontdekt werd. Dus u heeft waarschijnlijk de naam nog niet gehoord, Jaco Gardner. Maar onthoud dat. Dat wordt echt een, uh, een, een knaller dit jaar. Ja, en de muziek die u hoorde is het nummer Clear the Air van dit nieuwe talent, Jacco Gardner. Laat er meer tips van onder andere film en beeldende kunstdeskundig En die Karitefse uh, special van Opium die is volgende week zaterdag te zien op uh, Nederland 2 rond uh, half elf in de avond. Karitefse bedankt. Nog een fijne dag gewenst. En wij zijn uh, met Opium na het journaal van drie uur terug. Onder andere met Martine Sandervoort en Remco Vrijdag. Over de voorstelling Hulp hond Tot straks. Opium. Avro. Raket terugzakken.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 Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl Visite, visite, een huis vol visite. Om had spontaan een meegebracht. En daarna kwam joken met de karaoke...